Het weer vrij zonnig in de loop van de dag stapelwolken, blijft overal droog. Het wordt 21 graden aan zee en gaat op 25 in het binnenland. Morgen wordt het nog wat warmer, in Limburg mogelijk 27 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A10 de ring noord richting Den Haag... tussen Kadule en Knopen 3 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europort voor de tunnel 2 kilometer... zijn er twee rijstrook staat een auto stil...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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Hamburgers met korting, oh oh oh oh oh. Hamburgers met korting, oh oh oh oh oh. Hamburgers met korting, oh oh Hamburgers met korting, oh oh Hamburgers met korting, oh oh Hamburgers met we waren gisteren op een uh, eindejaarsfeest uh, aan het draaien van uh, de Mariënschool in Zandvoort. En ja, de, de kids wilden allemaal deze plaat horen, hè. Hamburgers met korting. Ik had hem toen nog niet bij me, maar uiteraard voor deze uitzending van Zandvoort uh, op zaterdag heb ik hem speciaal opgezocht. Nou, dan hebben we dat ook weer he, gehad. Hebben we ervan genoten? Ja, geweldig. We hebben dat diep onder ja, de Ja, mooi, hè. Zullen we dan even het origineel daarvan draaien? Rijdera en La Salabaya. Oké, okay, komt-ie aan. Sono sto stanno What's good? Heel leuk de en Famos of Damos aan playa, moet ik het zeggen. De meest creatieve ondernemer, daar heeft er ook wat nieuws over. Ja, inderdaad, eh, nominaties kunnen weer worden opgestuurd voor de meest creatieve ondernemer 2011 2012. Ja, dat is natuurlijk een, een heel mooi initiatief. De lijst die inmiddels al binnen staat op standvoort.nl. En tot 31 juli kan iedereen zijn kandidaten nomineren. Daarna is het eh, de zaak voor een deskundige jury.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 De tekst zit toch uh, iets ingewikkelder in elkaar dan uh, hamburgers met korting. Maar het scheelt niet veel, hè, gewoon. Yo, de zeel van Crystal Waters van heel veel jaren geleden, ja. Toen ik nog een jochie was, die draaide ergens in de, in de discotheek, weet je wel, jullie zo voort. Deze plaat was toen uh, reten populair. Crystal Waters en de Gypsy Woman.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 Ja, je kan via de website kan je een virtuele wandeling maken door het gebouw. Het is echt ah, geweldig, ja. heel mooi. Ja, het zit er heel mooi uit. Die plaats op het strand zie je dat zo staan. Denk ik, ja, dat is echt wel een aanwinst voor de, de skyline ook van het strand. Mooi voor de watersportvereniging die dus uh, aanstaande zaterdag de 16e een officiële opening heeft. De keuken is al ingezegend, is er gemeld. Dus uh, het is lekker eten daar. Maar vooral natuurlijk een heel mooie aanwinst voor de watersportvereniging. Ja, prachtig. Het is echt een schitterend clubhuis. Heel mooi. Nou, dus. helemaal mooi. Rob, zo dadelijk gaan we met jou uh, praten. We praten over jouw heel lang circuit, 28 jaar in ieder geval... Uh... Ja, als, als, als praatpaal van het circuit, zeg maar. Als praatpaal. Alfred Abaddes noemde dat vroeger een roeptoeter. Oké. Okay. Nou, dat, dat is de officiële benaming. Nou, naar Bamos uh, a la Playa van Luna, onze son, Forza Luna, gaan we jouw verhaal horen. komt hij? komt hij? komt hij? komt hij? Ja. ja.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 vlaggen ja. en op een gegeven moment met racewagens En ja, dan rol je in de organisatie op, op een moment. En vanaf 1985 eigenlijk, uh, na wat uh, proefdraaien, zeg maar, met Arnold Mol. Die wegging. Die ging naar de NOS toe. En toen, uh, ja, toen ben die ik was voor jou uh, speaker? Ja, die was voor mij speaker op circuit. Hij heeft een aantal jaren gedaan. Daar heeft hij ook zijn carrière gestart. eigenlijk En hij kreeg een uh, contract van de NOS uh, voor de Formule 1 wedstrijden. En kon toen niet meer op stand voor de races doen. En toen ben ik eigenlijk ingestapt. En op dat moment, uh, samen met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 Oh,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 met met uit over zijn wangen en die manager ook. Ik denk, nou, het zal heel heftig gebeuren. De mannen waren heel erg emotioneel.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 op een gegeven moment als je... Je blijft nog heel lang natuurlijk de stem van het circuit. Om, om dat soort anekdotes op te schrijven en in een boekvorm uit te geven. Ik ben bezig met een fotoboek, een anekdoteboek van Zandvoort van het circuit. ben ik al een paar jaar mee bezig, maar doordat je altijd zo druk bent komt het er ja. steeds niet van. Ik heb zo'n 18 hoofdstukken geïdentificeerd. Ik heb aparte, rare foto's daar al bij. En ja, dat wordt een keer uitgegeven, maar het jaartal staat er niet bij. Maar dat gaat een keer gebeuren. Jij was er natuurlijk ook bij toen het Formule 1 circus hier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 nu wat vind je nu de. Je zegt de, de A-evenementen, ja, de, de, zeg de, de uh, maar. Uh, hoe, hoe, uh, welke vind je daar noemenswaardig en leuk van? De leukste races vind ik dan toch. Uh, waar ook auto's, klassers uh, mee rijden. met historische achtergrond. Dat zit een beetje, ja, als je auto wordt, dan ga je het toch krijgen naar vroeger. Vroeger was alles beter, zeggen ze dan. Goed luisteren, jongens. Ja, het <gham> is niet altijd zo. Echt niet altijd zo, maar. Het is wel. Uh, ja, die historische klassers zijn wel helemaal mooi. We hebben dan met de Masters nu die historische Formule 1. waar we ja. op straks over Praten. Geweldig de historische races zijn gewoon heel leuk Want er wordt echt geknokt ja. Het zijn geen auto's waar je een stekker in steekt En dan aan de computer vraagt of het goed gaat met de motor Nee, dat zijn allemaal mannen die echt met vieze handen hoe de sleutel aan die motor dat, heeft allemaal, ja, dat is dat wat, wat echter zeg maar Dat ja. is het enige verschil Oké, okay, maar dat is een van de hoogtepunten van het, van het jaar Ja, in ieder Hoe voel je dit jaar de DTM? Nou, DTM is zoals het altijd is, uh, clean, strak, uh, goed georganiseerd, uh, wordt goed gereisd, maar het, heeft altijd, het is het net niet voor mij. En dat hebben we het al in de uitzending eerder over gehad. Het is een beetje te veel gekunstelde racerij, maar het is wel heel mooi. Het zijn hele mooie auto's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 Let, let, let, let er We houden je in op, de gaten. Maar okay. wil ik beloof beterschap. Okay. Okay. Dankjewel Rob Petersen.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 Met uh, Down Under. Ja, het is er tijd voor Het uh, Tournieuws met Albert-Jan Vos Ja, en dan gaan we eerst nog even naar uh, gistermorgen Want gistermorgen uh, Toen uh, onze uh, ster uh, Robert Geesink wakker werd Voelde zich hij uh, Volgens zijn zeggen Als een bejaarde Hij kon namelijk amper zijn in bed uitkomen na nou, al die valpartijen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 Cindy, I would you like a drink of me? Lockey on the left, they keep me on the right Come and give me love and all through the night. Do the one thing, dig a ling-a-ling, girl I wanna hear you sing Dig out them, dig out them, dig out them, woo them I like to have fun now Dig out them, dig out them, dig out them Me, Girl, I wanna hear you sing I wanna have sex, I'm on the beach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 I want to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 Daarom, hoe meer mensen, hoe meer vreugd, toch? Dat is daarom uh, waarom ze zo moeilijk moeten doen. En ze hebben zelfs de stekker eruit getrokken, dat is gewoon jammer. Maar, dat gaan we even naar het positieve, wie heeft het zijn 2009 gewonnen? Of 9, uh, 11. R 11. Uh, dat, uh, dat is uh, op de derde plek, is dat Kim Jansen, een cabaretier. En uh, zij heeft een, uh, een stukje cabaret gedaan uh, in de stijl van uh, Giro Weijers. Uh, op nummer 2 uh, is de Zandvoortse Lea van de Bos Of Lea Bosch. En uh, ja, die is tweede geworden met haar liedjes van Kinderen voor Kinderen. Wat ze fantastisch anders doet. De jury zei ook de eerste keer toen ze opdracht. We hadden al moeite met om naar de finale te gaan. Uh, ja, dachten we van nou... We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 Dat gaan we er wel, denk ik, even vragen? Hé, geweldig, geweldig.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 En, uh, klassieke, klassieke uh, ja een talenten als klassieke muziek maar en dan gaat het we wat speciaal gebeuren, gebeuren want er is heel, we gaan eerst YouTube uh, auditie doen en van de YouTube audities zien ze de, de tien deelnemers die doorgaan naar de finale en hun opdracht is dan om een, een, samen met een artiest een liedje te brengen. Het kan een soms een, een bekende artiest zijn, maar het kan ook een bekende Nederlander zijn of een totaal onbekende Nederlander. Dus dat wordt een hele leuke combi, maar daar zijn we druk aan werk voor volgend jaar mee. En dat, is, dan, dat, is, dat betekent ook dat het wel gewoon doorgaat, want volgend jaar bestaan we straks jaar, dus we hebben het dus rustig. Oké, okay, nou, feestje dus. Roy, dankjewel. Alsjeblieft. En geniet nog even lekker na, hè. Ja, doe we zeker. Uh, Oké, okay, dankjewel Roy van Buren, vanaf het uh, Kerkplein, hè. Ja. ja. Leuke locatie, hoor. Editie is voorbij, 2011. Maar het kunstenstein komt gelukkig terug volgend jaar weer. En dan ook een klassieke editie. Ik ben heel benieuwd daarnaar. Ja, ik ook. Initiatief van Roy van Burenge. Hier is lage sunshine.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 Hele leuke ervaring. Ja, je zei van, nou, aan het begin van, joh, drie uur, dat, uh, maar... Ja, het is zo om. Dat ja, zeggen. Dat is, uh, ik, ik herken dat wel, maar als je vroeger voor de tv gewerkt, natuurlijk. Maar dit is toch weer heel iets anders, maar wel heel leuk. Ja. Nou, de, de tijd wel, vliegt voorbij. Ik zou zeggen, het vond toch hartstikke leuk dat je er was. Oké, okay, super. Dankjewel, en wij zijn de volgende week weer, Albert-Jan. Ja hoor, wij Ja toch. Ja, Oké, okay, tot dan. En veel plezier met Entertainment for You, na vijf uur. things in love of